ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Freddy van met het NOS Journaal. De schade door de storm lijkt tot nu toe mee te vallen. Uit verschillende delen van het land komen meldingen van afgewaaide takken, omgevallen bomen en loshangende reclameborden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. In Breda rukte de wind een deel van het platte dak van een flat los en de brokstukken kwamen terecht op geparkeerde auto's.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 De Gasunie heeft nog nooit zoveel gas getransporteerd als dit jaar. Tot nu toe stroomde er 113 miljard kubieke meter aardgas door de leidingen... en dat is 2 miljard meer dan het record uit 2010. De stijging komt door de lange, koude periode van begin dit jaar... en doordat de Gasunie steeds meer gas levert aan omringende landen. M Bij het meldpunt vuurwerkoverlast zijn na twee dagen... meer dan 5000 klachten binnengekomen... Volgens de initiatiefnemers is dat een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar na de tweede dag. Er wordt veel geklaagd over te vroeg afgestoken vuurwerk en hele harde knallen. Vorig jaar kwamen we bij het meldpunt 82.000 klachten binnen. Het weer, het is nat en onstuimig en het blijft de hele dag regenen. De wind komt uit het zuiden, is boven het land krachtig 6 tot 7, maar aan zee stormachtig kracht 9. En overal zijn forse windstoten mogelijk. Het is erg zacht, dus 8 tot 11 graden. Dit was het Dit is Wijnand Spaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeers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 De Winterse 50, deel 2 uh, bij het Zandport op zondag, deel 1. Het is een beetje ingewikkeld, maar toch heel erg leuk. Want tot aan 5 uur hebben we alleen maar winterse platen. Met daarnaast de normale recepten van de, de Winterse 50. Uh, en Zandport op zondag bedoel ik uh, wat sport en wat lokale en regionale informatie. En uh, we gaan verder met uh, de Winterse 50 waar we gebleven waren. En dat is nummer 38. Sí 37. John Lennon met Imagine All The People. Dit jaar op nummer 37 in de, de winterse 50. Na de successen met de Beatles ging John Solo verder... en in de Plastic Ono Band. In Imagine schetst zij een ideale wereldbeeld... zonder hemel, hel, honger en hebzucht, maar met vrede. Het werd opnieuw een hit nadat John door Mark Chapman vermoord was. Dit jaar op nummer 37 en daarvoor Horner met As Cold As Eyes... 36, een band die eerst Pokemon heette. Dat het is in het Iers Murray. Maar ze hebben toch maar de, de pooks verzonnen. Zanger Sean McCowan ging later door onder dus de pooks. Kirstie die kwam in 2000 leven bij een speedbootongeluk. Maar ze hebben wel een pracht kersthit voor ons achtergelaten. De Pokes featuring Christy McColl, The Fairy Tales of New York, staat dit jaar op nummer 36 in De Winterse 50. So uh. Vorig jaar op nummer 41 en dit jaar op nummer 36. De Pokes featuring Kirsty McCall met The Fairy Tale of New York. Gaan we nog even naar Kerkrade even kijken. Er is een doelpunt gescoord en wel door Jairo Riedewald. Hij maakt zijn eerste doelpunt bij zijn debuut in de eredivisie. En daardoor staat het 1-1 gelijk dus in Kerkrade. Weet je dat ook weer. Gaan we gaan weer verder met de Winterse 50. En daar zijn Kinderen voor Kinderen weer met de Kerstezel.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 De nummer, dat dit uh, eigenlijk in 1984 zou worden uitgebracht. Maar het werd een uitge jaar uitgesteld om de concurrentie van... Do they know it's Christmas van te Etenmeijden. En het werd in 1985 gewoon in de nummer 1 in uh, Engeland... Shaking Stevens, Merry Christmas, Everyone... hoorde je voorbij komen in de winterse 50. Goed, Roda JC, Ajax is 1-2 geworden. De twee doelpunten van uh, uh, Rido, hoe heet hij? Uh, uh, Rido weet ik niet even over hem. We gaan verder met de Windows 50 met Kate Boes op nummer 33. van de Winterse 50 gaf ook 12 keer Kate Bush, jawel. In, Vorig jaar nummer 29, en dit jaar nummer 33. December will be magic again. Nou, Voor de volgende plaat zou ik je niet willen aanraden om een touw en een bomen te gaan zoeken, want die, die plaat, ja, daar word je helemaal treurig van. André Hases met Eenzame Kerst. In een HITA 1976, ook nog een remake in 2004. André, dus op 32. <middels> In kerstfeest te vieren. De straf die we verdienen, leukt die niet uit. Ik sta voor onze zin, maar dat had toch geen zin? Want jij viert nu toch kerstfeest met een ander. Hoe heb je mij zo snel kunnen the key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 De Winterse 50 is er niet, de kerst op 50. Dit is echt zo'n winterhit. Elton John met Nikita. De grote grap is, dat wist ik trouwens niet, maar uh, de man wel van uh, De Winterse 50. De achtergrondzanger is George Michael, ja. En ook de grote grap is, pas na de release kwamen ze erachter dat Nikita in het Russisch een jongensnaam is. Dus helemaal mis. De Winterse 50. Overzeer. Oh, Elton John dus op 31 en dan maakt ons op de voor een overzicht van de nummers 40 tot 21. 40, Michael Bublé, I'll be home for Christmas... Op 39 Treintje Joostenhuis en Kenny Dolver. Merry Christmas, baby. 38 Forner, Gold as Ice. En op 37 John Lennon met Imagine. 36 The Pokes en Kirsty McCall. The Fairy Tale of New York. En op 35 Kinderen voor Kinderen, de Kerstezel. 34 Shaking Stevens, Merry Christmas, everyone. En op 33 Kate Boos met December Will Be Magic Again. 32 André Haas is eenzame kerst. En net gehoord op nummer 31 Elton John met Nikita. De volgende plaat die we gaan draaien in de winterse 50. Ja, die heeft heel Goed naar het weerbericht geluisterd om half twee, want dan is dit Korin to the radio warmer weatherz in the way en chances are we won't be getting snow. But even if the sun shines from now to Christmas day, as far as I'm concerned. I'm... die won als 18-jarige het Eurovisie Songfestival in 1970... met All Kinds of Everything. We hebben het over Dana. Tegenwoordig zit ze in de politiek. Ze probeerde in 1997 en 2011 president van Ierland te worden... Ze zat tussendoor in het Europese parlement. We hebben het over dus Dana met It's Gonna Be a Cold, Cold Christmas. Ik even wat lokale informatie... Maar liefst 21.000 goed gevulde pakketten voor uh, ouderen, families en kinderen. Samen met duizenden leerlingen van basisscholen en vrijwilligers van uh, de Zonnebloem zorgt de Rikkie Stichting ieder jaar rond kerst. Ervoor dat mensen die wat uh, extra aandacht verdienen deze fijne verrassing krijgen. Zo ook de bewoners van Huis in de Duinen en de aanleunwoningen bij Huis in de Duinen. Kinderen van de Nicolaaschool gingen vrijdagochtend langs de deuren om het pakketjes persoonlijk af te geven... en een kerstlied voor de bewoners te zingen. De ouderen waren blij verrast toen ze de deur open deden... en de kinderen voor hun deur zagen staan met het best zware pakket. De leerlingen van uh, openbare basisschool Hanni Schaft hebben na bijna drie weken statiegeldflessen inzamelen een mooi bedrag opgehaald voor de Filipijnen. De actie heeft voor een ware inzamelingswoede gezorgd onder de leerlingen. Vanaf uh, 22 november zijn er elke dag statiegeldflessen ingeleverd op school. En nu na bijna drie weken hebben de twee leerlingen die de actie hebben op, uh, op poten hebben gezet samen met de Leerlingenraad super trots het mooie bedrag van 307,20 euro op de bank gestort. Dit geld wordt onder andere gebruikt om de mensen al daar te voorzien... in de eerste levensbehoeften: voedsel, medicijnen, onderdak en schoon drinkwater. Aankomende zaterdag, 28 december, organiseert Recreade... net als de afgelopen drie jaar een winterse variant van Santa Crapie. En dat is gewoon winter Santa Crapie. Van 12 tot 3 kunnen kinderen meedoen aan de activiteiten... die ook dit jaar georganiseerd worden in het Zandvoortsmuseum. Kaartjes zijn voor 3 euro te koop bij de kassa. En ook dit jaar zijn er weer veel activiteiten voor jong en oud. Zo is er dit jaar bijvoorbeeld kaarsen maken, kerstballen marmeren... tasjes maken en natuurlijk nog veel meer. Ook aan de ouders is gedacht, zij kunnen namelijk genieten... van de lekkernijen op bij het ouderzitje. Wat is jouw wens voor 2014? Misschien wil je iets wensen voor jezelf, voor vrienden of familie. Je kunt ook een wens doen op maatschappelijk gebied. Of zomaar een wens voor iemand die je niet kent. Laat je wens achter in het wenspaviljoen aan het Natusplein. En wie weet gaat jouw wens wel in vervulling. Wie weet, je weet het maar nooit. Goed, we gaan weer met, verder met de Winterse 50. Een groep die met their greatest hits album met meer dan 29 miljoen exemplaren het best verkochte album alle tijden hebben in Amerika, dan hebben we het over de Eagles. 20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 And making love To strangers And wishing I ...van dit jaar in... De ...Winterse 50. René Vroger, vorig jaar nog op 21... ...en dit jaar op uh, nummer 28... ...met Winter in America. Vroger zong zijn versie in Countdown... ...toen Adam Curry naar Amerika vertrok. Voor René Vroger was uh, destijds nog uh, onbekend... Maar dat leverde zijn grote doorbraak op in uh, Nederland. Dit is een hit in 1988 geweest. Dat daarvoor op 29 de Eagles. Please come home for Christmas. We gaan even kijken op de velden. Uh, we gaan uh, kijken naar uh, Go at Eagles tegen FC Utrecht. Daar staat het 1-1. En FC Groningen tussen, tegen NEC staat uh, 1-0. Um, want uh, Michael De Leel, die zet uh, FC Groningen in de 14 minuut op. Die voorsprong in de Euroborg. Gaan we naar nummer 27 in de Winterse 50, een hit uit 2010, en later ook nog een remake van Natasha Benningfield. En ja, hoor, daar is hij, de Coca-Cola-reclame. Daarvoor is dit nummer speciaal gemaakt. We hebben het over train met Shake Up Christmas. Ho, ho, ho. Shake Up the Happiness. Wake up the Happiness. Shake Up the Happiness. It's Christmas time. Before I get too old and don't remember it, so let's december it and reassemble Het jaar dan nummer 27 in de winterse 50 met uh, Shake Up Christmas Time. We de tijd op 4 minuten voor 3 uh, uur. Het is tijd voor uh, de laatste plaat voor het nieuws uh, van 3 uur. En dat is een uh, winnares, de eerste winnares van de NBC's America's Got Talent. We hebben het over Bianca Ryan. Why couldn't it be Christmas every day?